Susanne de Vries met het NOS Journaal. Na de uitbarsting van de vulkaan vanochtend op IJsland... heeft de lavastroom tussen het dorp Grindavik aan de zuidkust bereikt. Daar zijn vanmiddag de eerste huizen in vlammen opgegaan. De vulkaan ligt op het Schiereiland in het zuidwesten van IJsland. Nadat vannacht aardschokken daar waren gevoeld en metingen waren gedaan... werd besloten tot evacuatie van de 4000 inwoners van het vissersdorp. De luchtaanvallen van de VS en het Verenigd Koninkrijk op Houthi-rebellen in Jemen... hebben de Rode Zee tot conflictgebied gemaakt. Dat zei de Libanese Hezbollah-leider in een tv-toespraak. Hij zei ook dat de Houthis zich ondanks de aanvallen blijven richten op schepen... die banden hebben met Israël. De Houthi-rebellen hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen in de Gazastrook... en vallen daarom schepen aan in de Rode Zee. Hezbollah steunt de Houthis daarin.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 Welkom terug bij uur 2 van Peaceful Radio Show 1567. We gaan verder met een single, zoals we vorige uur ook zijn begonnen met nieuw Tatar, When We Met. Daarna komt orchestra Indigo met The Small Hours, weer een compleet album. En Timothy Wenzel met Immersed. Goed, eens even kijken. We gaan uh, dan in vanaf track 7 terug in de tijd met Yvonne Teixeira. En we hebben even kijken. Nog een uh, mevrouw op piano. Michelle McClowney en Ravel Groten. Allemaal echte cd's. Die komt langs met uh, Star Lullaby. Dus, eens even kijken. We gaan afsluiten met uh, John Duro. Met... Alternate Landscapes. Peacefulradio.info. Dat is de main website. De website van dit... Nou, radiostation niet. Maar van deze radio show. En daar vind je ook alles terug. Ook uh, even kijken. Reviews. En, uh, en dat soort zaken meer. Ik wens je veel luisterplezier.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 I'm Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at http://www.kellyandrew.com.